Het is dooral Almegens met het NOS-journaal. Wegwerkzaamheden moeten zoveel mogelijk overdag worden gedaan in plaats van s'nachts. Dat zegt de vakvereniging voor wegwerkers, het Zwarte Korps. Naar aanleiding van het ongeluk vannacht op de A12. Daarbij kwam een wegwerker om het leven en raakte een ander zwaar gewond. Volgens de vereniging is het voor wegwerkers veel gevaarlijker om s'nachts te werken dan bij daglicht. De vereniging vindt dat er te vaak rekening wordt gehouden met overlast voor automobilisten. Rijkswaterstaat is het niet eens met de kritiek. Volgens Rijkswaterstaat zijn wegwerkzaamheden overdag gevaarlijker omdat het dan drukker is. De autoriteit Consument en Markt gaat onderzoek doen naar afspraken die garnalenvissers hebben gemaakt. De vissers varen nog maar twee keer per week uit, onder meer om de garnalenprijs op peil te houden. De ACM zegt zich zorgen te maken, de afspraken zouden tegen de mededingingswet in kunnen gaan. Volgens garnalenvissers wordt er vooral minder uitgevaren... om te voorkomen dat er zoveel garnalen gevangen worden... dat de groothandel, spellers en andere verwerkers de aanvoer niet aankunnen. Als de garnalen niet snel verwerkt worden... dan gaat de kwaliteit achteruit, zeggen de vissers. In de Zuid-Duitse stad Ludwigshaven is een gasleiding ontploft. Daarbij is één dode gevallen en zeker tien mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij graafwerkzaamheden in een woonwijk. Op foto's is een steekvlam van 100 meter hoog te zien... Door de kracht van de explosie is een metersdiepe krater ontstaan. In een omtrek van 300 meter zijn huizen en auto's in Ludwigshaven beschadigd geraakt. De coach van Jong Oranje, Adrie Koster, is opgestapt. Hij ziet geen toekomst meer voor zichzelf bij de Voetbalbond... na de teleurstellende EK-kwalificatie. Jong Oranje mist volgend jaar het EK... nadat het vorige week in de play-offs werd uitgeschakeld door Portugal. Koster had een contract tot de zomer van 2017... Remi Reinierse neemt de taken van Adrie Koster voorlopig over. Volgende maand speelt Jong Ranje een oefenwedstrijd tegen Duitsland. Het weer veel bewolking, plaatselijk motregen en vannacht wordt het 10 graden. Morgen overdag blijft het Grotendeels bewolkt met motregen. En smiddags wordt het dan zo'n 15 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is bijna gedaan met de avondspits in de Randstad. Nog een paar dagelijkse files die niet willen oplossen. De A1 Amersfoort Amsterdam bij het Muidenberg 3. De A2 Utrecht en Bos bij Beest 2. De A13 Rotterdam Den Haag bij Delft Zuid 2 kilometer. A16 Rotterdam Breda voor de Randweg Dordrecht 3. En de A27 Utrecht Breda bij Lexmond 5. En voor de brug bij Gorkum 2 kilometer. Op de A28 Amersfoort Utrecht voor Knoppen Rijnsweert 2. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de af... No son. Zelden zo'n inspirerend in begin van dit uh, programma gezien. Een kou in de markers van Dam met een, uh, met een boterhammetje. Gaat dat wel goed. <laughs> ik heb al besloten om je maar niet te vragen. Want volgens mij heeft hij ook in de opvoeding uh, meegekregen van uh, laat ik uh, hè, uh, dat je dat je, moet, uh, dat je mond moet houden als je aan het eten bent. Ja, inderdaad. Goed, uh, het is zeven uh, uur, een uur uh, eerder als normaal. Uh, dit weekend uh, wordt de klok een uur teruggezet. Wij dachten, uh, ach, laten we dat vanavond maar alvast uh, doen. Dus dat was de reden waarom we begonnen. Nee hoor, het heeft alles uh, te maken met onze gast uh, van vanavond. Dat is uh, Rijtse. Rijtse Giesbers volledigheidshalve. Wat dat zeg ik er dan ook maar even gewoon bij. En uh, goedenavond uh, Rijtsen. Goedenavond. Ja. <laughs> uh, want uh, het, uh, het is zo dat uh, jij bent een muzikant en uh, jij maakt nogal gebruik van het openbaar vervoer. Ja, ik denk dit jaar voor het laatst. Was, Toch wel? Uh, ja, je merkt dat als je, vandaag was ik dus inderdaad met NS. En uh, ja kijk, je hoeft maar één vertraging te hebben. En, en je bent al de sjaak. Dat, nou, dat is ook de reden waarom we een uur eerder zijn begonnen. want uh, dat, ja, Anders uh, kom ik niet meer thuis. Nee, dus dat, dat is het dat is, dat is probleem. Ja. Uh, maar goed, uh, het is allemaal opgelost. Uh, het, het leuke is, uh, jij komt uit Apeldoorn. Ja. En ja. ik uit Zandvoort. En ik ben bekend in de streek. Dus, ja, precies. Uh, dat hadden we ja. onderweg eventjes uh, over gehad. Dus wat, wat ga je dan altijd doen? Nou, uh, dan hebben we dit soort uh, gesprekken van... Uh, waar kom je dan vandaan en uh, hoe weet, weet, weet ik wel wat. Dus dat, uh, dat zijn de gesprekken. Maar, uh, de verdere introductie is natuurlijk ook... Uh, want ik heb een klein beetje de bio gelicht uh, van, uh, van Rijdsen. En uh, hij heeft uh, bij RTL 5 aan De Hit meegewerkt. Klopt hè? Oh, ja. <laughs> ik, ik zat er maar een koffie te drinken. Sorry. <laughs> sorry. Ik deed er komt een, een, ja, een intro. Ja, ja. sorry. Maar, maar, uh, nee, nou, nee, klopt. Ja, ik is... heb De uh, Hit, dat was een programma wat uh, ongeveer een half jaar geleden op RTL 5 was. En dat uh, was een programma waar je eigenlijk als songwriter liedjes schrijft voor uh, artiesten. En dan. Uh, ja, was het de bedoeling dat ze je liedje zouden kiezen en dat ze het dan zouden uitbrengen? En uh, ja, dat is een korte samenvatting. Ja. Dat, dat, is de, dat is de samenvatting. En dan uh, ja, eigenlijk, als de mensen heel goed hebben opgelet, denk het wel, want de meesten hebben ook uh, naar het uh, programma de beste singer-songwriter van Nederland, maar daar zat je ook in. Klopt, ja. ja dat is wat minder lang geleden. Uh, ja. Ja, klopt, daar zat ik ook in. Ja. Daar zat je ook in? Afgelopen in de af... Ja, precies. Ja, ja. Wou ik het net zeggen. Uh, daar zat je in. En uh, er, nou ja, goed, er, er zijn ook een aantal uh, die uh, bij ons zijn geweest... die, uh, die daar in de, die een rondje verder zijn gekomen. Ja, Bijvoorbeeld ja. Uh, Kira Dekker en uh, Mirjam West. Oké, okay, leuk. Ja. Die, zijn, die, zijn er, uh, die zijn er doorheen gekomen. Uh, die het die volledig, zijn hier de, geweest? Die op, zijn ook, ook geweest hier. En okay. sterker ja. nog... Uh, een andere illustere voorganger die ook aan het programma heeft meegemaakt is Rogier Pelgrim. Dus, Oké, okay, en die, ja, en die komt bij jou uit de, nou, niet helemaal uit de buurt, maar wel een half uur rijden van uh, Apeldoorn af. Okay, okay. ja. uh, dat is een beetje in het kort wat jij, uh, wat jij uh, op je naam hebt uh, staan. Uh, he, ja, muziek heeft dat altijd een rol ja. in je leven gespeeld. Ja, ja. <coughs> nou ja, ik, ik denk al vanaf ik uh, het moment dat ik uh, ja, geboren werd bij wijze van spreken. Oh. Uh, nee, ik, ik ben eigenlijk opgevoed met, met soulmuziek. en met. Uh, ja, ik heb, ik heb eigenlijk veel muziek geluisterd al vanaf dat ik, uh, vanaf dat ik klein was. En uh, uh, ja, wat ik al zei, veel soulmuziek. Dus uh, Steve Wonder, uh, ja goed, uh, noem ze of uh, Donnie Hathaway. Ja. Uh, ja. Hoe, hoe, hoe ben jij met, met die, juist met die muzikant met die muziek... in aanraking gekomen? Gewoon heb je. Ik... Stiekem door de platenbak van je vader zitten worstelen en denkt: Hé, hey, Steven Wonder lijkt wel eens ik... leuk. Ga eens even kijken nee, wat dat is. Nee? Ik zou het niet weten. Nee, nee, nee. dat is mijn vader, uh, die luistert eigenlijk ook wel van alles. En ik, ja. ik heb zelf ook een brede muziek smaak en dat heb ik, denk ik, dan van hem. Maar ik, hij, hij luistert ook Steven Wonder, maar hij luistert ook, uh, ja, noem eens wat. Uh, nou, het totaal <laughs> tegenovergestelde, bij waarschijnlijk ja. spreken. hoe naar de Rosie van bijvoorbeeld ACDC. Dat, uh, ja, dat, uh, uh, nou, dat, dat is weer minder zijn ding, volgens mij denk ik. Ja. Uh, ja, ik, ik. Hij luistert ook van alles, dus uh, ja. dat zou hij ook uh, vast te gek vinden. Ja. Uh, uh, muzikale familie? In ja, ja, ja, mijn uh, broer die speelt piano, uh, die, uh, die speelt gitaar, zingt een beetje. Ja, mijn vader dus, die speelde uh, vroeger ook gitaar, zat in bandjes. Ja. Uh, ja, mijn moeder die, die deed het het minste van het gezin. Maar goed, ja. die, die speel, heeft ook alweer uh, gitaarles uh, gehad en, en gitaar gespeeld. En, uh, ja, die gaf lessen op een basisschool. Nou, daar deed ze wel wat met muziek. Maar mm. uh, ja, en en, dus het zat wel in de familie. Ja, ja. Ja, en inmiddels uh, heb ik ook gezien een EP uitgebrachte. Nee, of moet die nog nee, komen? Of nou, ik, Dat heb jij gelezen, denk ik, in een ja. bio die... Uh, <laughs> Nou, dat is mij... wel heel erg snel, denk ik. De, de bio uh, is uh, te langzaam... Uh, dat dat ik wil. <laughs> nee, goed. Um, een tijdje geleden... heb ik eigenlijk... Uh, uh, voor mezelf een beetje het doel gesteld... om zoveel mogelijk liedjes uh, uh, te gaan schrijven. Uh, en uiteindelijk wil ik daar een EP van maken. Dus het opnemen en, uh, en het, het goed dan wellicht uitbrengen. Uh, maar mijn eerste ding is... wat ik wil gewoon zoveel mogelijk optreden... En, uh, dat is gewoon het leukste. En ook, ook, ook ja, samen uh, liedjes schrijven natuurlijk is ook te gek. En ja. uh, die combinatie. En uh, ja, ik denk dat je een, een, uh, een, een album of zoiets... Uh, dat je dat op een, in een later stadion moet, uh, moet uitbrengen. Ja. Maar dat uh, zijn wel toekomst, dromen of plannen. Dus dat, uh, ja. Ja. Heeft de opbouwende kritiek die geleverd is in het programma... de beste zingen songwriter Want ik heb het programma natuurlijk terug zitten te kijken. <laughs> en, uh, maar heb jij daar ook wat aan gehad? Ja, nou ja, kijk, ze zeiden ook van... Uh, ik speelde een liedje. Mm -hmm. En uh, dat zeiden ook van... Nou, het zijn eigenlijk... Zijn alle, afzijdelijk van elkaar zijn het hele goede liedjes. Mm -hmm. Maar het zijn drie liedjes in één liedje. Dus ze vonden het net iets too much, zeg maar. Ja. En... Uh, ja, het, het is wel zo. Ik heb inmiddels heb ik wel weer twee nieuwe versies van dat liedje. En, en de ene heeft iets meer een logische structuur. En de andere is... Nou ja, ook weer net wat, wat logischer, zeg maar. Ja, dus, ja, ja. Uh, dus je neemt dat toch mee. Uh, ja. Maar aan de andere kant vond ik het ook wel weer tof... dat je gewoon uh, ja, drie verschillende uh, liedjes in één liedje probeert. Het, het, het, het kan wat hebben, zeg ja, maar. Ja. Nou, maar ja. ik snap wel wat ze bedoelen. En, ja. uh, en vandaar dat ik ook een paar nieuwe versies... Uh, ja. Oké, okay, nou, uh, ik weet niet of jullie die vanavond uh, gaan horen, maar dat uh, zullen ja, uh, we zo. Ja, hij, hij nou, ik, ik, had hem als misschien een soort van extra liedje, dus nou. dat ik, nou, goed, ik heb vier Dat zien we dan wel weer. Ja. Maar uh, uh, in ieder geval heb je, heb je materi eigen materiaal, heb je wat je vanavond laat uh, ja, horen. Ja, ik wilde, ja, vanavond sowieso even één cover dan doen, en ja. uh, dat is. Uh, uh, ik kom, ik kom, ik je had ja. hem net uh, iets van Jameer No hoor. Ja, die niks. bedoel is, ja, uh, maar ach, ik. Maar ja. het, het is uh, Virtual Insanity. Ik speel hem gewoon uh, regel en, regelmatig. En een eigen weg. <laughs> ja. uit je gegeven. Ik heb er ook vaak last van, hoor, maar geef niet. Ja, ik ben ja. slecht in namen. Ja? Dus dat, uh, ja, dat heb ik ook. Ja, nou, goed. Maar, uh, nee, ja, dat liedje ga ik spelen en voor de rest eigenlijk wel eigen, eigen liedjes. Twee uh, liedjes die, uh, die ik uh, recent heb geschreven. En de andere die is uh, ja, iets ouder. Dus, uh, okay. Nou, we, we gaan het uh, zo allemaal, uh, want uh, we draaien nog even twee nummers. En dan ja. uh, ga ik je uitnodigen om uh, daar plaats te nemen. Achter je keyboard, piano, ja, goed. Doe zo goed. synthesizer. synthesizer. Ja. Uh, om daar uh, plek te nemen en daar uh, je nummers uh, te laten horen. Dus uh, dat gaan we zo doen. Uh, Helemaal top. Ja. Yeah. Uh, nou ja, wij eventjes uh, natuurlijk uh, wat, wat uh, muziek draaien wat, wat al is uitgebracht de afgelopen maand. Heb ik al een blog geschreven erover? Dat is. We hebben ook een vaste luisteraar, Paul van Kleef. Die zegt: Ja, had je dan niet even de nieuwe single van Sandy Deen eventjes kunnen draaien? Ja, dat was even slikken. Maar een week later had ik het hele album toch in mijn bezit. En dit was eigenlijk dan. Dit natuurlijk nog niet. Want ik heb weer het verkeerde trekje in mijn handen. Maar dit was dan zeg maar het nummer waar het om ging.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 Keep pulling me down, down, down While I'm burning bridges in the dark You'll do whatever makes you sleep at night But I promise not to cry for you, promise not to cry I'm Take your back, take your back, take your back, take your back, take your back, take it back. Uh-uh. Dat was, dat was Project Bongo met She. Komt van Dancing Monkey, af. daar komt het af. En daarvoor hoorden we Sandy Dane, de, de dame die onder andere HK-concerten doet. Huiskamerconcerten, wel te verstaan. En uh, zij heeft ook een album uitgebracht. Dat, dat album dat heet Promise Not To Cry. En dat zat verstopt in de single die je net hebt kunnen horen. Burning Bridges. Het is al uh, zeven minuten voor half acht. Uh, wat, uh, wat je denkt van uh, er is toch uh, CFM in de avond. Nee, wij zijn een uurtje eerder begonnen. Want uh, dit weekend gaat de klok een uur terug. Dus wij waren alvast uh, begonnen. Dus... En we hebben het ook al aangekondigd. Dus het staat al uh, keurig netjes uh, links en rechts uh, op, het, uh, op het internet en het web. En uh, natuurlijk ook op Text TV van CFM Zaltvoort. En de gast van vandaag is Rijtse uh, Giesbers... Hij zit uh, tegenover mij en uh, hij gaat uh, twee nummers uh, laten horen. Want hij is uh, vandaag uh, ja, min of meer uh, degene die uh, het feestje mag bepalen bij Alternative FM. Uh, nou Rijtse, uh, ik zou bijna zeggen, welke twee nummers ga je spelen? Um, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik nog een beetje zat na te denken welke, ik, wat de volgorde precies zou zijn. Mm. Um, ik begin met een liedje, uh, een redelijk rustig liedje... Uh, ja, uh, eigenlijk heeft het ook nog geen titel. Ja, goed verhaal dit. Goed verhaal! <laughs> <laughs> nou, laat maar horen gewoon. Komt-ie, ja. Can't extinguish all the flames Standing here helpless Trying to force love Oh, weak as we are We're falling deeper cursed with inabilities Fire. And there's no way back from here We have to start from zero again Where there is love, there is one It's just a matter of who we are There will always be good and there will be bad But we're falling With inability. Sing on the soldier's song. The world's on fire. Ja, ja, ja, ja. Nou, die titel die had ik al een beetje min of meer eigenlijk uh, gehoord in het liedje. En je had het over curse. En dan... Uh, cursed with Inabilities. Ik dus, uh, denk uh, dat dat de titel wordt. Ja, je hebt hem twee keer uh, uh, heb je hem aangehaald. Uh, dat, dus... Ja, dat zou, zou, zou kunnen. Ik ja. ga er nog even over nagaan. Ga maar ja, over, je... maar we, we moeten hem een, een werktitel geven. Ja, ja, dus noemen we nu even zo. Ja. Oké. Okay. <laughs> tweede nummer: uh, tweede liedje wat ik ga doen is uh, Virtual Insanity. Dus dat is The de cover. De cover van vandaag. <laughs> Oké. Okay. Ja, komt-ie. It is a wonder man can eat at all. When things are big, that should be small. Who can tell what magic spells we've been doing for us? And I'm giving all my love to this world. Only to be told that I can feel, I can breathe. No more will we be. And nothing's gonna change the way we live. Cause we can always take but never give. Now that things are changing for the worse, see? Oh, it's a crazy world we're living in. And I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give these futures. Made up of a virtual insanity now. Always seem to be covered by this love we have for useless twisting. All our new technologies So now there is no sound If we all live on the ground And I'm thinking what a mess we're in It's hard to know where to begin If I could slip the sickly dice that early man has made And now every mother can choose the color Of a child that's not nature's way Well, that's what they say. Yesterday, there's nothing left to do but pray. I think it's time I find a new religion. Oh, it's so insane to synthesize another strain. There's something in these futures that we have to be told. Futures made of virtual insanity now always seem to be governed by this love we have for useless. No sound for we all live on the ground. Well, there is no sound for we all live on the ground, and now it's virtual insanity. Forget your virtual reality. Oh, there's nothing so bad, man. Be covered by this love we have for useless Ah, het is wel een hele uh, aparte uitvoering van uh, dit uh, mooie Jamiro Quine. Je geeft er een behoorlijk eigen twist aan. Ik, ja, ik, ik verstond je niet helemaal, maar je zei een eigen... Uh, de eigen draaien eraan geven aan dit... Ja, uh... ja ik, ik wijk af en toe een beetje van de zanglijnen af. Ja. Uh, maar ik vind het gewoon leuk om een beetje... Yeah. Ik hou er niet zo van om elk liedje elke keer hetzelfde te spelen. En uh, uh, ja, dit uh, kwam nu in me op. Dus ja, nou, okay. um, want ik heb ook begrepen dat jij muziekleraar bent. Ja, ik geef uh, zanglessen inderdaad in, uh, in Apeldoorn dan. Ja. Uh, ja, dus ik heb de Herman Boot Academie gedaan. En daar heb ik dan zang gestudeerd. En uh, ja, dus eigenlijk uh, het geven van zangles aan... Uh, Mensen van alle leeftijden. Oh, we gaan zo even verder met je praten nog. Dus, uh, het dus ja. komt helemaal goed. Uh, uh, het is uh, niet zomaar. Uh, hij heeft uh, nu even een cover gespeeld. Wij hebben ook nog een cover klaarstaan. Is ook niet uh, zomaar uh, van een band. Uh, een tweetal. ze noemen Cut underscore, noemen ze zich. En ze hebben met deze cover hebben ze zich eigenlijk min of meer een beetje onsterfelijk uh, gemaakt uh, bij uh, de Nationale Zender 3FM. NPO 3FM heet het uh, tegenwoordig. Nou, luister zelf maar. Het, uh, <coughs> het nummer is uh, ja, min of meer eigenlijk uh, gecoverd van Stromae. De Belg. En dan Franstalig, maar zij hebben er dan een Engelstalige versie van gemaakt. Nou, luister zelf maar. Het is een hele andere uh, versie geworden van, uh, van het nummer wat uh, Stromae uh, eerder had bedacht. Tell me, where he come from? The not know.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 vindt zij haar weg wel Ze trok een plan en ging op pad. Zoveel cultuur, dezelfde wensen Iedereen is gelijk in deze stad Ze lijkt zo trots, zo onbescheiden Weet zij wel waar ze over praat zo Amsterdamse blijkt hem onwaarschijnlijk. er wordt zoveel van haar verwacht. Bijna te mooi, om waar te zijn. Bijna te mooi, om waar te zijn. Vlogen tijden Toen alles nog veranderen zou Is hij de spreekbaar van zo waar Maar spreken zilver is een zwijgen goud Hij toont respect voor het verleden En hier en nu is net zo benauwd hij wil verbinden en vergeven. Dat is niet op, man, kom nou. Met zeven kinderen, met z'n allen op drie hoog. Ik vraag hem niet hoe hij dat klaar speelt. Het was duidelijk de best van God. Maar als onze jongens op het veld staan, de neusen aan dezelfde kant. Zet Of hij zich onbespied maakt, en ik zeg: kom papa, spring maar uit de bank bijna te morgen. En dat waren ze de hoek met bijna te mooi. Bijna te mooi om waar te zijn. Peter van Rijen en Mitsa Hendricks. En die Mitsa Hendricks, dat is ook meteen de connectie met degene die we volgende week hier in de studio gaan krijgen. Als hij hersteld is van zijn griep. En in ieder geval, hij is sowieso hersteld van zijn vintage tour in Amsterdam. Kashmir Hakim, eindelijk hebben we het voor elkaar. Dat heeft wel een tijdje geduurd. Uh, maar goed, hij uh, komt volgende week uh, hier een, uh, een aantal nummers spelen. Ik weet niet hoeveel. Uh, het is allemaal voor hem. En uh, dat, die Midsa Hendricks die je net hebt uh, gehoord. Die heeft uh, namelijk het laatste uh, werkje van Kasmir Hakim geproduceerd. En hij was daar ook op te horen. Hope is he hard. Dat is uh, de, de strekking van het uh, verhaal. Maar dit uh, was het uh, beentje van hemzelf. Daarvoor hoorde je Cut Underscore met uh, Papa Ute. Dat uh, is een uh, nummer wat uh, Stromae heeft uh, gemaakt. Klinkt totaal anders, uh, uh, de originele versie. En uh, ja, dan hebben we ook meteen dat het ook anders klinkt als de cover. Maar goed, uh, dat hoef ik jou niet uit te leggen, Rijzen Want je hebt er net één gespeeld. Uh, van Jamiro Kwai, had je, had je net uh, gedaan. Ja. Uh, wat heb jij met uh, Jamiro Kwai? Uh, ik heb ooit... Uh, um, ja, maar Ik heb op een, een bandproject toen op de Herman Brood Academie. Uh -huh. uh, daar hadden we een soort van Jamiro Kwai, nou ja, coverband, Nou uh, goed... We speelde veel meer liedjes. Mm -hmm. En uh, nou goed, daarvoor heb ik het ook wel natuurlijk geluisterd. En, en, uh, maar sindsdien is de passie nog meer uh, ontstaan, zeg maar, voor zijn muziek. En uh, ja, ik vind het een goede, goede zanger. En goede liedjes heeft hij. En uh, ja, Virtual Insanity vind ik inderdaad een, een knaller. Zeg maar. ja. dus dat, uh, Want anders uh, dan had, je het, uh, had je het ook niet uh, gedaan, denk ik, eerlijk gezegd. Uh, nee, nee, om, nee, uh, nee, om dat nummer uh, te gaan spelen, denk ik. Nee, ja, je, je past je set ook regelmatig aan, gewoon aan, aan, aan de, de feedback die je dan krijgt in ja. het publiek. In het publiek. En, en, en deze bevalt eigenlijk altijd wel gewoon goed, ook omdat mensen hem ja, wel kennen, ja. de meeste. En, uh, ja. Dus dat, die hou ik er voorlopig nog even in. Ja. Ja, dat, dat, dat kan ik me wel alles <laughs> bevoorstellen. Even nog over... Uh, hè, want je bent bezig uh, werken te schrijven. En uh, te maken ook. Ja, ja. Uh, is het ook bij jou in de buurt al opgevallen? Dat, uh, dat je daarmee bezig bent. Hè? Dus, uh, want wij hebben je al gezien. Ja, dat heeft ook te maken met uh, jouw... Uh, aantreden in het uh, ene moment bij de beste singer-songwriter, ja, Want daar, ja. heb je, daar heb ik je opgepikt. Want anders had, uh, had, had een Apeldoorner hier niet zo 1-3. Uh, ja. Hoewel, uh, het is niet helemaal vreemd, want we hebben ook Arnhemers hier in de uitzending gehad. Nou, dus ja. wat dat er gaat ja, is het niet raar. En iemand dichtbij. uit Nijmegen ook. Dus, okay. dus zo vreemd is het allemaal niet. Maar uh, het, het, uh, is het ook zo dat, uh, dat uh, de omroepen in Apeldoorn en de omgeving jou al hebben gespot en gevraagd van kom eens een keer even bij ons uh, wat spelen door uh, jouw Optreden, onder andere in de beste singers-songwriter, maar ook bij RTL 5: uh, de hit. Ja, het is altijd wel grappig. Inderdaad, als je aan, aan zo'n programma dan meedoet, ik, ik heb er natuurlijk dan maar aan, uh, aan twee dan meegedaan. Maar je ja. merkt uh, dat het op die avond zelf, hè, dus dat het uitgezonden wordt. Mm -hmm. Dat uh, nou goed, de, de welbekende clichés van Facebook en bla bla bla. Nou goed, dus, ja. het is ook niet zo dat je uh, <laughs> dat je geen leven meer hebt. Nee, maar ik bedoel, je, je krijgt wel even wat feedback en uh, dan komen er ook gewoon optredens uit, en dat is wel mooi. En, uh, Zodoende ook het Songwriters Collectief in Apeldoorn, dat is een, uh, ja, daar treed ik dan veel op dan nu. Ja. En dat is inderdaad een uh, collectief van allerlei singer-songwriters en, uh, en, uh, en uh, met de mogelijkheid tot optreden in Apeldoorn. Uh, en uh, nou goed, inderdaad, uh, ja, je hebt, als je het hebt over lokale omroepen in Apeldoorn, dan heb je voornamelijk dan uh, ja, gewoon TV Apeldoorn. Ja. En, uh, en natuurlijk ook dan Omroep Gelderland. En uh, op beide ben ik dan wel gedraaid. Oké, okay, dus dat, dat is wel heel erg fijn dat dat, dat, dat, dat nog eventjes meegepikt is. Ja, en, ja. En, en laatste de Gelderse Top 100. Uh, dat is een jaarlijks terugkomende hitlijst, zeg maar. Mm -hmm. En uh, daar konden mensen dan stemmen. En daar was mijn liedje, uh, moet ik het wel goed zeggen... Nou ja, in ieder geval... Uh, R rond de 40 veertigste plaats, ja. Dus dat is wel te gek. Is dat dus, het, uh, het liedje ook wat op SoundCloud uh, staat of niet? Ja, ja? ja, okay. ja dat is hem. Ja. Ja. Ga uh, ik zo meteen uh, ook nog even spelen. Die ga, die dus. ga je ergens uh, uh, spelen. Kijk, dat, dat is leuk, want dan hebben we, hebben we in ieder geval gewoon, uh, hè, hebben dan gewoon de akoestische opname van jou zelf. Precies. Ja, ja, en, ja, ja. en laten we zeggen uh, tussen nu en twee jaar breng jij door, hebben wij het opname in ieder geval. <laughs> dus, uh, Zou jouw een woorden, maar ik hoop uh, het. Uh, uh, uh, ja, nou ja, goed. Uh, <laughs> ik doe het uh, weer. Uh, yeah. uh, ja, natuurlijk. Maar ja. Dat, dat, dat, dat is sowieso uh, het geval. Um, goed, uh, dat, dat, dat is uh, jouw omgeving uh, uiteraard, uh, mm -hmm. ja, uh, het werk uh, wat je als muziekleraar hebt, dat uh, gaan we zo uh, nog even doen, maar ja. we gaan eerst even uh, muziek uh, draaien, uh, ook heel erg uh, leuk is uh, dat deze dame ooit uh, geweest is, wel twee, drie, nee, twee keer Drie keer zelfs, drie keer geweest, moet ik uh, goed zeggen. Eén keer in uh, de, de naam uh, van John Doe's Revenge. En dat was uh, in de periode dat, uh, dat zij met die band uh, de Rob Akda Award uh, wist te winnen. Dus Sus de Groot. Ja, en toen ging zij op een gegeven moment uh, zelf uh, met een eigen band aan de gang. Sue The uh, Night was dat, of is dat, nog steeds. En ze heeft inmiddels uh, al... Uh, bij ons uh, vijftal nummers. Die heeft ze toen ook nog uh, vier van de, in de finale van de Grote Prijs laten horen. Dus laten we zeggen dat, uh, dat ze die heeft uitgevonden bij ons. Het is altijd leuk om even te vertellen. Hè? En uh, dan hebben ze op een gegeven moment uh, is, uh, is dus aan de slag gegaan... met een compleet nieuwe bind. Waaronder Tobias Ponsioen van Houses <coughs> En uh, Nana Efku, die, uh, die speelt uh, onder andere bij Apolloid View. En wat ook heel erg leuk was... Ineens zat ik gisteravond te kijken bij de Wereld Ride door. En wie nam de toetsen voor de rekening? Suus de Groot bij Blauwdzoen. Uh, ingevallen voor Linda van Leeuwen. Dus ja, het is, het is dat je het uh, weet. Uh, zij uh, gaat als het goed is uh, volgend jaar in, uh, in het patronaat haar album presenteren. Ze wil het onwijs hypen. Uh, dat heeft ze al bij uh, Giel uh, bij 3FM min of meer al gedaan. En toen vroeg Belen ook: is het dan uh, Running Up That Hill of uh, Big Love? Nou, uh, als je dat uh, hoort, dan kan je ook meteen, meteen ook raden. Van, ja, het zit, er zit dus invloeden in van beide nummers eigenlijk. Het nummer dat heet Top of Mind van Sudanai. Ik bedoel ik dus een klein beetje Chris Martin-achtige stem van de Landman. Want we hadden het bijvoorbeeld over de Herman Brood Academie, daar waar Rijtse ook zijn opleiding gevolgd heeft, of nog doet, of nee, nee, nee, die, die heb klaar, ik he? Die heb ik gevolgd, ja. ja, ja, ja, want hij heeft het ook gedaan en ja, hij is hij is het laatste jaar als een. Als een speer naar, naar voren gekomen. Ja, dat klopt. Ja, ja. Hij is uh, druk bezig. Ja. En, uh, ja. uh, waarin verschilt die Herman Broodacademie Academy bijvoorbeeld met een conservatorium? Ja, ja, dat, is, ja. Dat, vind je, dat, dat is wel is... een leuke vraag eigenlijk. Want, uh, nou, heel makkelijk gezegd: ja? uh, MBO, HBO natuurlijk. Ja. Uh, dus dat is één uh, verschil. Uh, maar ja, qua muziek, uh, hè, als je muzikant wil worden. Ja, goed, zo dat moet je het niet noemen. Maar... Um, ja. Nee, dan, dan, dan maakt het natuurlijk niet uit of je mbo-niveau hebt of hbo. Um, de basis is hetzelfde eigenlijk. Ja, precies. Uh, en ook qua, qua de vakken die je krijgt. Uh, qua uh, uh, Bij de ROC-academie, dat is dan hbo-studie, en bij de Herman Boek academie heb je iets meer het ondernemerschap, zeg maar. Dus ja. dat je een eigen beheerdingen kan uitbrengen en, uh, en dat soort dingen. Mm -hmm. En conservatorium is dat iets minder uh, en uh, ja, dat is onder andere een verschil. Ja. Ja. Maar het lijkt, het lijkt aardig op elkaar. Het is dus eigenlijk gewoon hetzelfde. Het is niet zo'n uh, zo drama eigenlijk. Uh, uh, dat dat, dat ja, nou ja, Gewoon <laughs> dat je je met een scheef gezicht... Hè? Ik ben niet uh, aangenomen op het conservatorium uh, of, of zoiets... Dat, ja onder eh, dat, ja, dat hoor ja. dat, nou wat bedoel ik toeleidings toeleidingen nou ja goed uh, dat je dat je misschien uh, uh, als uh, persoon een uh, eer gevoel hebt van uh, en, en dat dan uh, de Herman Brood Academy bijvoorbeeld de second best is dat gevoel ik zou bij nou, mensen niet, kunnen bestaan niet, dat ik weet ja kijk voor mij was het gewoon uh, uh, ja ik, ik zocht een mbo opleiding dus ja kijk uh, uh, en toen daar waren echt maar op dat moment maar twee opties voor ja Allebei in Utrecht. Uh, en toen ben ik uiteindelijk voor de Herman Boot nog gegaan. En, uh, ja goed, conservatorium. Je ziet wel dat veel mensen die uiteindelijk de Herman Boot Academie gedaan die nog naar het conservatorium doorgaan. Zeg maar. ja. Dus dat zie je wel. Oké, okay, nou we gaan straks in het volgende uur nog even verder praten met je. In ieder geval. Want we zijn aan een beetje aan de tijd aan het eind van dit uur gekomen. En dan hebben we er nog eentje die we nog kunnen draaien. Tot aan het nieuws van 8 uur.